de reichel fiertin pirush ki hvarjadata shakol eilu a shailot fayftin shelaotijot hen haalat man shelaotijot zestin vahadshuvot hen sod yiridat amad kanal fyrtin virush altlech kichwarya data wan jay waitet al shekol eilu asheilot dat al deze fraachen 15 shelaotiyot van de letters hen haalat man shelaotiyot dat is het opstegen van man, verzoek, gebed van de letters. De vraag is net als gebed. Zegt: wat woord hen zodat jullie dat En de antwoorden, dat zijn het geheim van of de essentie. Wat betekent dat? De, uh, de antwoorden, de antwoorden zijn in essentie uh, afdalen van de mad van de mannelijke wateren, dus van het licht, van het uh, mannelijk licht, de kanal, zoals boven gezegd werd. Punt we 17 ha, ha, ha shebaot alef, lo tita 18 ba itararuta itaruta deletata. Ela rak bakor itaruta deletata. Let opnieuw gaat hij ons iets, iets speciaals vertellen over die letter alf. Dus hij vertelde ons dat er alle letters die dan tot nu toe die verschenen voor het aangezicht van de schepper, voor Bina, dat van hun kant is het man, een vrouwelijke water, dus een vraag, en van boven komt een madde, of antwoord, van een. en nu kijken wat, die, wat goed zit met de letter 11. We zien uh, en zie hier, zeventien, ha schlimut agdola zo, Ah, zo, Shebaot Aleph. Die grote, deze grote volmaaktheid van de letter Aleph. Loot het erkennen. Ba. Hitaruta uh, de letata. is zo'n um, afkorting. Hitaruta de letata. Het is. Het is onmogelijk in haar. Uh, de opwekking van beneden. Hittaruta deletata. Het is een uh, afkorting f, uh, van het het Aramees. Hittaruta is opwekking deletata van beneden. Gewoon onthoud het woordje dat komt straks. Dus in de letter alef is niet, is niet mogelijk uh, opwekking van beneden. Dus ik kan geen man opbrengen. El Arrak, El Arrak, Itaruta, Ela. Maar slechts door in de kracht of krachtens, Itaruta is opwekking, en dan Dille, Ela, van boven. Dus de letter alle kan opgewekt worden alleen maar van boven. Maar hij heeft geen eigen opwekking. De letter alle. In tegenstelling tot alle andere letters. 19. Kijk, de letter 11 is ketter. Ketter heeft geen opwekking. Opwekking kan hebben iets wat aviut heeft, wat een wensdikte heeft. Wat zich onderscheidt van het licht. In die mate dat, die, dat het al kan zich opwekken naar het licht. Maar alles is één. Het is als het ware eenheid vormt met het licht. Allef kan niet, kan niet zich opwekken voor, voor, voor, voor het licht. Ketter is net zo. Ketter is als het ware in eenheid bevindt zich met het licht. Ketter kan niet opgewekt worden voor wat? Ketter is geen klie. Even tussendoor. Negentje. Kmoše katuv bazoger kadosh, zoals geschreven staat in de Heilige zogar. en ik lees Ael hakatuv, t'rintach, nafla lotosif, kum betulat Israël. 19. Kmoeschel katoebar zoger kador zoals gestreefd staat in de zoger in de heilige zoger. Uh, en, of, uh, hij staat ook in de, de bron waar het is uh, in Leviticus, vaikra van de zoger zelf. Alle over, over het vers in uh, Nafla zij is gevallen. Het is één van de grote Profeten die dat heeft geschreven. Nafla, ze is gevallen. Loto cum betulat Israël. Lotosivkum cum zal niet uh, meer, als het ware, zal niet meer opstaan de macht van Israël. Zo'n zo zo vers staat het wel. Dus zo'n speciale vers staat wel. Punt de lo, 21, tosiv kum mi atsma, hela kadosborugu, jo kimla. Kijk, daar staat in de zocher waar hij uh, naar refereert, staat het. De lo, tosiv kum mi atsma. Wat betekent in dit vers dat, uh, dat zij zal niet opstaan? Dat betekent, zij zal niet opstaan uit zichzelf, uit haar eigen kracht. Maar de Heilige gezegend is, hij zal haar doen opstaan. Zo ook dit volk, Jezekiel, uh, had beschreven dat. Jezekiel had beschreven dit volk dat in zijn visioen, dat hij zag dat dit volk alleen maar botten waren. Alleen dood waren allemaal, maar alleen maar botten waren van het volk, overgebleven, alleen maar botten. En hij zag hoe dat in zijn visie, van boven hoe die botten tot leven kwamen. En zo is het ook, zelfs zo zal het ook zijn, wanneer dit volk wakker wordt en tot leven zal komen. Dan is het net, zal het net zo zijn als botten. ...die tot leven zullen komen. Want het schijnt, het schijnt dat zij absoluut geen leven hebben, geestelijk leven. Het schijnt dat dit absoluut onmogelijk is... ...en tegelijkertijd zullen ze tot leven komen waarbij... Eh, ...het is, zal dan natuurlijk een, een geweldige opleving zelf zal zijn voor de hele wereld... ...wat men natuurlijk nog niet ziet in de realiteit... Maar dat geeft niet. Wat is de realiteit van het moment? Kijk, okay, het is maar een, een, een moment, ja? een, een, een momentopname. Maar als men weet hoe dat zit in elkaar, als men weet hoe dat onvermijdelijk zal gebeuren, nou, dat geeft enorm veel kracht. Want het is net of jij weet, net of jij je al ervaart van de verte de volmaakte. Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat wij hier aarde, dat wij hier nu zo so gaan ons co corrigeren, dat wij dat en dat. Maar dat wij al aantrekken, het licht steeds van de volmaakte van de volmakte toestand naar ons toe. Daar gaat het om. Met alle lachen waarin wij ons bevinden. En dat is de volmakte. Dat is wat. Want yeah. het ja. inderdaad schijnt het wel van dit volk dat dit net dat zij altijd, alle, al het leven, als het ware, al tot de boten is gekomen. Net als dood. Ja, het is een van de, ene geschied, geschied, grote, een Engelse geschiedschrijver, in Engeland. Hij had geschreven, dat dit volk is dood. Ja. En natuurlijk dan al die, van de Joodse kant natuurlijk, facet kwam. Wat is that? dat? Wat zeg je dan natuurlijk? Hij had geleid. Alleen natuurlijk niet van zijn eigen uh, perspectief, maar van het perspectief eh, wat je wel van, het van het, wat het nieuw is. Het is net dood, absoluut. Morsdood, geestelijk. Dit volk is absoluut morsdood, geestelijk. Maar goed, maar het is vanuit het pers, perspectief van nieuw, van dit moment. Want ze willen allemaal hetzelfde, net zoals anderen willen. Zij willen ook. Ja, anderen uh, eet pataten en ik wil ook pataten. Pat het is allemaal goed, maar het is, niet, het is niet gegeven, het is aan dit volk het is iets anders, het is gegeven om, om leven op te brengen, om trouw te blijven aan de schepper. Maar het is zo, maar doet er niet toe. Maar van in, in het eeuwige perspectief zullen ze wel natuurlijk wakker worden, zullen ze ook tot leven opgeroepen worden, net zoals botten die tot leven zullen komen. Eigenlijk? dat is wat ook staat in deze vers. In dit vers. Dat zal wel op. Maar het zal niet komen van. De opwekking van beneden. Ja? Alleen maar enkelingen die worden opgewekt. Die moeten dat wel doen. Ik wil niet zeggen dat zij beter zijn dan anderen. uit dit volk. Maar zij moeten dit doen ofzo. zo. Maar de anderen die gewoon. Die gewoon net zoals tot de botten zijn. Zijn ze zij al verrot. Tot de botten. En uh, het is net of ze absoluut geen leven hebben, leven hebben in zichzelf. Maar zo moet het zijn. Want we hebben geleerd dat eerst moet het helemaal dood met de mens, moet als het ware zichzelf maken. En dat, is, dat wordt zo gemaakt. Afsterven voor het kwaad. Van het kwaad. En dan komt het tot leven. Natuurlijk, het werk wat gegeven is aan dit volk, aan het uitverkoren volk, is natuurlijk een gigantisch werk, onmenselijk bijna, zo te zeggen, is werk, wat welk werk aan dit volk is gegeven. Dat zij moeten het voldragen. Zij moeten het volhouden. Ja, het is geweldig natuurlijk. En wie kan het verdragen? Ja, laat staan nog met vreugde, met vreugde nog dat, dit werk te doen. En toch is het niet anders. Door dat en dat. Maar dat is wat hij ons hier vertelt. Dat zij opgewend worden, zal worden van boven. De schepper zelf zal het opwekken. Dus die doden, die zullen als het ware uh, zullen tot leven komen, maar dan van boven, niet van beneden. Uh, hoewel het Waarom? Zullen we zien waarom? Ten eerste, omdat dit volk wordt ook genoemd Yasharkel. Ja ja, dit word wordt genoemd ook Li, Li Ja, Als je neemt Israël, ja, als je dat verplaatst, die letters, dan Li, dan Israël. Als je dat het, äh, die letters verplaatst, en die maakt twee woorden, dan is het Li Roj. Zij zijn mee tot hoofd. Het volk Israël is als het ware hoofd van, van de hele schepping. En het hoofd natuurlijk, Aleph is ook het hoofd. Zie je dat? Aleph staat ook aan het hoofd. Aleph kan niet worden, hij heeft geen, we uh, het, man hoeft op te brengen. Alles komt van boven. Aleph kan je dat alleen van boven, van de schepper, van Bina kan alleen maar van boven worden, Aleph uh, opgewekt. Zo so, ook dit volk ook uiteindelijk zal opgewekt worden alleen van boven. Ja. Omdat hoofd kan niet, hoofd kan niet op, heeft als het ware geen aviut. Geen wensdikte. En alleen van boven, net zoals wordt van boven wordt het dan bestraald. En wordt tot leven gebracht. Het <coughs> is wat ik vertel, waar kan je dat horen? Uh, 22 na de punt. En de laatste woord voor het punt is dat. Ayen Sham, zie daar of lees daar. 22 na de punt. Ulrich Hen behad halata shel hamochim. 23, Degar, gar, de beodam, besot, shashuim. בחיחל 24 חברו ימה שבזה אוסק אזור ב בדרוש שלפנינו 53 וגן בגמרא תיקון לו הית לו תית ו וגה וגה Mitaat le Kederig, je zie je 27, amogen. De gar, bemesje, chitte niet. Hier kunnen we even een vorm van een puntje zetten. Gewoon om even ons te helpen. Onszelf te helpen. 27 voor het laatste woord. Zetten we even een puntje. Huh? Ah, daar is al al direct een punt. Ja, goed. Uh, Ela. Ela, 28. Hakol, Yivje, Vassot, Itaruta, la Ela, Wilwad. Let op wat je ons vertelt. Alles zullen we, wat we nu in Zogar leren, zullen we altijd later zien. Ah, heb ik wel daar gehoord, daar gehoord, daar gehoor. <coughs> Zo zal, na een tijdje zullen we echt hele plaatjes zo kunnen ervaren. Uh, 22, 22 na de punt. Olivier Gag en daarom, hen behat hen had Silut Chalat, de Gar, zo in het aan het begin van het uitstralen van de Mochin van Gar, van de, dus van de Mochin van de drie eerste lichten. De Haino, hij gaat ons vertellen wat dat betekent. De Haino, dat wil zeggen. Bij Odamba Soda Shashuyim, bij Ikala Ababouyima. Terwijl zij die letters waren in het geheim van uh, vermak, zich vermak, vermaken in het in de zaal van de Ababouyima. Dus tot alles wat wij leren nieuw tot nu toe al die letters, waar al die letters, waar komen die alle letters, eh, geweldig wat hij ons nu vertelt, al die letters die tot nu toe kwamen bij, voor de schepper. Waar vind, vond dit plaats? Hij zegt dat dat allemaal plaats in de zaal van Abba Yima. Dus zij kwamen omhoog naar de zaal van Abba zaal, Wat is zaal? Zaal moeten we, als we horen zaal in de Torah, in het zoger, waar dan ook, betekent een plaats, een plaats dat zetel vormt voor iets hogers, voor het licht. Dat is zaal, duidelijk? als knie, als het ware. Maar dat is zaal. Zaal is de zetelplaats van de koning. Of de koning is altijd in de zetelplaats. Zetelplaats is dan wat lagere traptreden ten aanzien van de hogere traptreden, is een zaal. Dus, de letters kwamen. Wat, wat was tot nu toe? De letters steeds moesten omhoog gaan, naar Abou Yima. En wanneer zij komen naar de zaal van Abou dus vader en moeder. Ja, dan betekent dat zij komen tot Godloot, tot de grote toestand. Zij kwamen in de toestand van het ontvangen van de mogen van Garfa, van het licht van de hoofd. Ja, het licht van het hoofd in, in, in Abou als men, komt, als men komt in het paleis van de koning, dan ervaart men ook het licht van, van grote toestand. Je voelt jezelf betrokken, net zo alsof je, alsof je van een koninklijke familie bent. Zo is het ook, als zij de letters ook doen. Uh, dus, en dat is de uh, toestand wat, waar de, de zoger vertelt van uh, vermak waarbij Abba vermakte zich met de letters. Ja? Uh, Waarom is, is het vermak van Abba Natuurlijk Abba de schepper, wist wel precies wat die must, wat welke functie elke letter hebben en welke eigenschap die had. Dus dat is voor hem als so, het so ware vermak. Maar die moesten het allemaal bewijzen van vermak. Dat zo vertellen naar die letters. Als het ware. En geven hen kracht daarvoor. En tegelijkertijd begrenzing van elke letter. 23 na de koma. De hainu dat wil zeggen. Beodam dat wil wel gezegd. 24 na de koma. o oseka zogar bij bedroes shelefaneenu. Dat daarmee hield zich zogar, ziel, hield zich, zogar mee bezig in de uitleg van wat wij tot nu toe gehad hadden. Daarvoor, ja, 25. We hebben, begrepen, we hebben gezegd aan het begin van, dat, van deze zin, zowel so in de tijd van het vermak, ja, als het ware, in de zaal van de Abouïma. tot nu toe, alle de letters die hebben dat meegemaakt. Als zegt hij dat nu, zegt hij ook nog, als in de tijd van de Gmartikun, in de uiteindelijke correctie. Hij zegt dat. Lo, 25, dus na de komma Lo titorer haot alef. Zal de letter alef niet opgewekt worden? 26. Behalat man, mitatale Door het uh, oplaten, door het opstegen van man dus van haar verlangen, of vraag, met van beneden naar boven. Zij wordt niet opgewekt van beneden naar boven. Dat is zeer belangrijk voor ons. Kederig iets ziet, 27, en in de gar, bij hem zich zoals het uitkomen van de uitgaan van de morgen, van de licht, van de gar 27, van de licht van de gar betekent dus de kogmaar. Dus de licht van het hoofd. Zoals so so op de manier van het uitgaan van, van Gar, in de van de ses, nie, so het licht van Gar. B'mersach schiette al In de loop van de zes shite al Dat is Aramees. Zesduizend jaar. Zo zesduizend jaar kwam een licht alleen via ja? het hoofd, Arichampin. Zoals we weten, dat zi, Bina keert terug naar. Eh, bina die terug naar kom Dan komt een licht maar dat is altijd het licht van Gesset van Gogma. Uh, Ela, het laatste woord van de regel 27. Ela, maar, 28. Maar alles zal zijn in het geheim van opwekking van boven alleen maar. Slechts alleen als slechts opwekking van boven. Dus de letter alef. Zowel so alle zesduizend jaar als, dus van de correctie, als in de gmaratikon bij, bij de uiteindelijke correctie, zal opgewekt moeten worden van boven. Niet van haarzelf. Interessant iets. Aan de ene kant leren wij dat niets komt van boven als het, iets niet, als, het niet iets, als het niet eerst van beneden wordt opgewekt. En hier, hier zien we iets, iets vreemds. Dat het hier wordt alles niet opgewekt. En alleen van boven komt de opwekking van de letter Alef. Hier zit een enorme geheim natuurlijk. Dus de, wat de mens ook doet, dat is wel goed. We kunnen het allemaal bijdragen aan die Gmartikoen. Maar de uiteindelijke correctie komt dan uiteindelijk later door de opwekking van boven. En alles doet ons een beetje denken aan het licht van het Ketter. Dat komt dan uiteindelijk bij de Gmartikun, na, na uiteindelijke correctie. En dat komt dan als opwekking van boven. Want ja, wij doen 6000 jaar opwekking van beneden. Het werk, zoals al die letters ook nieuw als het ware stegen omhoog, met hun vragen, maar <coughs> zo ook wij doen dat, maar dat licht van de uiteindelijke correctie van Gmartikoen, komt dan van boven en dat lijkt een beetje een parallel, ik zeg het, ik weet niet wat bij mij al gewoon opkomt, dat vertel ik aan jullie als parallel een beetje met het, wat wij nu leren dan, dan komt de lichtketter van die licht van Gar, wat wij noemen, de drie eerste van de letter Aleph. Want waarom zeggen we dan hier Aleph? Hij spreekt nog iets. Waarom spreek je dan van Licht, Lichtgar? Dus van de drie eerste. Ja of niet? Terwijl spreekt alleen van de letter Aleph. De, de letter Aleph is toch ketter, Ja of niet? En de letter Bet is Chogma. En de letter Kimmer is Bina. Maar die, B drie, die drie horen dan tot, tot de. Drie eerste. Maar ik spreek van het licht. En licht van het licht van, de, van drie eerste. En interessant is dat licht van drie eerste komt natuurlijk altijd in één keer. Hoe? Zulke? We zullen zien. Maar belangrijk wat we nu leren, dat de letter Alef, dat komt opwekking van boven. En niet van beneden. Al gedurende 6000 jaar ook niet. 29 weze weze shikatu weze sot sorry weze sot lotosivkum ja ammiatsma kadosh baruch hu de derter yokimla and that is what and that is that uh, <coughs> uh, this uh, that is het geheim van wat geschreven staat hier in de zoger lotosivkum miatsma ze zal niet opkomen uit zichzelf Ella kadosh barucho, maar de Heilige gezegend is Hij. 30. Joachimla zal haar doen opstegen. 30. Sorry, 30 na de punt. We zegen, show merk kan. En dat is wat Hij zegt hier. Na de koma. Kaima ot 31, 11. lo alad Amarla Kadosh Hu. Alef Alef. Lama 32 let aant Alat. 30 na de punt. We zehu kan En dat is wat hij zegt hier. Kaima od 31 Alef. Stond op de letter Alef. Lo Alat. Ze kwam niet binnen. Amarla Kadoospuru, zij de Heilige gezegende, zij tot haar. Alef Alef, Lama 32, let Ant alat. waarom kom je niet binnen? Punt. More, Kiha Alef, Lo niet Orara, 33, Klal, Behalat Man, Kmo, Sha'ar Hautyot, Ade. De volgende kolom, de eerste regel. De amarla kadosboru ze shesesot kadosh hu jokim la. Punt. 32, de rechterkolom, de regel 32 na de punt. More, dat leert. Kiha alef, dat de letter alef. Lo nitorera. 33 klal. Hij is helemaal niet opgewekt. Behaal man. Met het, op, het opsteken, Doen opstegen van man. Kmo sharao Zoals de overige letters dat deden. De. De Ade. 1, de eerste regel. De linkerkolom Ade. dat En dan komt het, de, de, de tekst van Zoger uh, in de eerste regel. Van de linkerkolom de Amarla tot totdat de Heilige gezegend is, zei, zij haar. Ze zei zo, dat is het geheim van Kadoshborgu, Jokimla, dat de Heilige gezegend is, hij deed haar opkomen. Want hoe weten we dat dit zo is? Want hij zei, zij kwam niet binnen totdat de Heilige gezegend is, zei, zij haar, zei tegen haar. En dat verwijst, ja, zij zelf kwam niet binnen, maar de, de heilige gezegende zei, zei tegen haar: waarom kom je niet binnen? En dat is dan de, de hint dat van boven komt de opwekking voor de letter Alef, door de scheppers. Twee. Ayensham uh, heet of Bazoger. Lees daar goed in de Zoger. Nou, wij gaan het niet doen. We gaan gewoon verder. Punt. We amro. Alef, alef. Pamaim. Dri. Hu lehorot. Al bet paamim mim hanal. Harishona hi. We et. basoda shashuim. Koma. Wahashnia. Five. Romezet. Al gemaratikun. Die als ken, kadosh boruhu zes, yokimla. Let op. Zo so zullen we zien so dat geen tekentje, geen woord of zo so te veel is in deze ogen. Let op wat hij ons vertelt. Twee. We amro. En dat is wat hij zegt. Alef, alef. Pamay Twee keer zegt hij haar. Alef, alef. Waarom ze twee keer? Het is niet genoeg één keer. Alles is als we zien, moeten we altijd weten, als er twee keer is, het moet zin hebben, waarom ze twee keer, niet zomaar, ja, Jantje, Jantje, kom wel, wat is het, hij he, er niet, dan zeg je hem twee keer. Sto, sta op, he? het is twee keer, alf, alf, zeg je, pa, hem twee keer, zeg je. Drie. Goedemorot, albet pa, mim, dat is om te leren over de twee keer, zoals boven gezegd werd. Shona he wa het schaajou uit je The eerste is it flatet op the date op the date vier the letters waren in het geheim van vermak ja vermak dus met naar boven naar de zaal van de abouima moesten op That dat is 6000 jaar of 6000 jaar correcties Waar is niet ja en duidelijk. En de tweede keer, voor de tweede keer zegt hij tegen die letter Alef. De tweede keer Alef. Uh, Vijf. Rome dat geeft een hint. Ayagmaratiko aan de uiteindelijke correctie. Aan de tijd van de uiteindelijke correctie. ki as gamken, kadosh kimla, dat dan eveneens de heilige gezegend is. Hij, zelf zal haar doen, euh, euh, doet, doet, zal, doet haar opkomen. Zie hoe veel zover heeft het ook verband legt steeds met de marticoon, met de toekomstige verlossing. Steeds verband worden gelegd. Anders kan de mens zich niet redden, kan de mens ook zijn, de achter de bomen de bos niet zien, de bos, het bos niet zien. Steeds moet de mens de verbondenheid voelen in zichzelf met de doel van de schepping. Wat doe je daarmee? Steeds ga je jezelf, als het ware, jouw bovenkant, jij gaat het dunner maken. Steeds door het denken, door het zich te richten naar het, naar het eeuwige doel dat altijd zal komen, altijd werkt. En altijd werkt ook op elk moment van je leven. Je kan dat doel al naar het heden doortrekken. Echt, je kan het zo net of je hebt aangrepen en, en met kracht als expander, weet je wat? Je trekt het als het ware naar je toe. Zo is het ook de bedoeling ook dat wij dat doel van de schepping in elke toestand voor hebben. He, dan ontvangen we ook het licht van, het, van dat volmaakte licht. En zeker wat die zoger ook steeds refereert op Gmartikun, op de, op de toestand, want het is niet in tijd uitgedru uitgedrukt. Er is geen tijd. Er is geen tijd. Er is geen, in het geestelijke ook, alleen de realisatie, lijkt wel dat het een realisatie van het doel, het is wel een kwestie van, lijkt wel op dat de tijd nodig daarvoor is, natuurlijk. Om, op dat de, de mens zichzelf corrigeert. Dat is dan de tijd. Maar de tijd is er niet, je kan alles zitten in jou, alleen, wat betekent dat? Als wij ons richten naar het doel van de schepping, dan wat betekent dat? Niet dat het licht ergens komt dan naar mij toe. Maar dan ga ik, als ik mij richt naar het doel van de schepping, ten aanzien van het algemene doel van de schepping, en elke schepping, en dan is het, ik ben ook als kleine wereld, is net zoals als, als het heelal. Elk mens is als kleine wereld. Dus als ik mij richt naar het doel van de schepping, dan niet, komt niet het licht van buiten naar mij toe. Alles, alles is er in mij. Maar dan ga ik dat op dat moment. Qua overeenkomst naar regenschap... ga ik dan het licht in mijzelf, het licht van volmaaktheid ga ik met mijzelf ervaren. Eigenlijk, er is geen tijd, onthoud het erg goed. Er is geen tijd, want later zal komen dan de tijd, want de machia komt, zal komen, de bevrijder komen... En nu niet, en dat is, nu is nog niet de tijd. Laten we nog spelen, hier nog, Dat. dat is, we hebben nog tijd, dus we kunnen nog een beetje spelletjes doen. Het is alles, alles is al binnen alleen, wij moeten alleen binnen onszelf dat al in staat zijn te ervaren. En dat is, kunnen we doen om steeds te richten ons naar het doel van de schepping. Naar het gmartikun. Steeds dat voor ogen hebben. Oh, en dan zullen wij dat in ons al die volmaakte toestand gaan ervaren. Het is een kwestie van onze ervaring en niet dat dit iets komt van buiten. Ook in the Torah started talk that, that that what Moshe say take that folk, they say it uh, is not over the over the Zay. The Torah is not over the ze, the befreeder is need over the ze. It is not. over is need and when you, when they say that viso bring us the Torah Narbade, V thou ons the, on the befrading bring it. You would sell that bring it it is not in the Hemel that we mut that, that wie gaat dan naar de hemel om daar, uh, dat de bevrijding naar ons naar beneden te brengen? niemand Niem Je moet alleen vertrouwen hebben en leren dat. En weten dat het absoluut uh, de wetten van het heelal En als je dat daarnaar verlangt, dan gaat het aan jou gebeuren hier in jouw toestand. En wel in jouw kamertje waar je zit. Absoluut. Uh, een kwestie van ervaring. Maar je moet je openstellen voor deze ervaring. Het is alles wat aan ons. Aan de ene kant is het bijzonder moeilijk. Lijkt wel of het onmogelijk is. Zo so is het zo so gemakkelijk, de wereld. En aan de andere kant is het voor de hand liggend. Het is zo, so, het is ongrijpbaar I Alleen mean, de mens zoekt allerlei ingewikkelde uh, verhoudingen, verdraait. Huh? Nee, verdraait alle dingen. Probeert met zijn hoofd te denken. In plaats van om zichzelf open te stellen voor het licht. En eenvoudig in een fout van geest en ziel van alles. Uh, overgeven jezelf aan het hogere. En dan word, dan, word, dan word je pas de meester van jouw leven. Dan pas. En alles zullen we ervaren dan. Alles kan je dan ervaren op dat moment wanneer je dat doet. Steeds meer die momenten moet je doen. En dan wordt het aaneenschakeling aan aan van die toestanden. En dat is dan Gmartikun, wanneer het alles wordt aaneengeschakeld. En wordt het dan vloeiend uh, door het licht van ketter wat zal komen. Het zal alles tot de vloeiende, vloeiend, vloeiende uh, toestand komen waarbij... Uh, alles tot volmaaktheid zal komen. De mens zal niet meer hoofd, zijn hoofd hoe, hoe moeten gebruiken om berekeningen te maken. Zal ik wel het licht een beetje ontvangen of niet? Zal ik wel of We zullen alles zien, al het vlees, zal het de schepper zien. Wat betekent al het vlees? Vlees betekent uh, zes het lichaam, dus zes verrood van de mens. Dus het lichaam zal absoluut ervaren, het lichaam betekent vanbieden, alle gevoelens zoals... Alles zullen we ervaring licht hebben, Zullen we dat absoluut niet nodig hebben om te, te weten denken: zal ik nog meer ontvangen, of zal ik minder ontvangen? Kan, kan ik meer ontvangen, of wil ik minder? Nog een borreltje, minder borreltje. nog dat en dat Alles zal voor ons volmaakt zijn. Waarom dan? We zouden niet meer in staat zijn om voor onszelf te ontvangen. Dan pas komt de algemene machine. We zullen niet meer kunnen. Uh, verkeerd gaan en dan we, zullen we alles kunnen ontvangen wat uh, wij zouden willen. Hele? Het is geweldig tijd zal zijn, Het zal zo zijn. Tijd zal, zal zijn bijvoorbeeld dat iedereen die, die, iemand, die iemand wil die dan die dan pakt een Rolls Royce, je gaat even een Rolls Royce. Die heeft een die heeft een beetje een zin om nu in een Rolls Royce te te. te, te, te en andere die pakte gewoon uh, een Peugeotje. Ik vind het so gezellig dat zo. So. En andere keer, omgekeerd, dat er <coughs> niet toe. En tegenover mij is een bakker. Dan die bakker die opeens gaat tegenover mij en die pakt van mij iets. Alleen ik zal dan zo werk komen te zitten in de gemarticoon. Want elk vlees so zal dan de the schepper zien. Dus dan heb ik niet meer, dan heb ik geen kabbalisten meer nodig. dat? Dan word bakker. Dan word ik bakker. precies. ga <laughs> ik dan bakker, <bugger>, precies. <coughs> like? Maar de bakker dan komt tegen een andere schoenmaker, Die gaat die hem dat en die geeft zonder rekeningen, zonder iets. Men zal zo tot zo'n vorm van volmaaktheid komen, dat men absoluut eh, niemand, niemand zal hoeven dan naar bed gaan s'avonds, dat die dan zou denken, "Nou, oh, wat zal ik dan morgen doen? Wat zou het morgen... Oh, zal ik morgen nog kracht hebben? Zal ik morgen nog mijn hypotheek kunnen wel betalen of niet? Zal dan... Die allerlei andere angsten die de mens allemaal heeft. Begrijp je dat? Alles wil je een huis. Dat wil een groter huis. Als je een groter huis. En iemand wil dan een kleine huis. Zal hij zien dat het... Dan de mens zal ook zien... Ik heb niet meer nodig. Ik heb wel een drie kamer, twee kamertjes nodig. Niet meer. Nou, wie zal dan... Als een mens gecorrigeerd is... Heb je dan een paleis nodig? Alleen dat is natuurlijk verschillende zielen, zielen zijn. De ene zegt oké, okay, ik wil wat groter huis hebben. Die heeft qua volume zijn eigen ziel. Dat die wel meer hebben. Maar de andere, heeft, de andere ziel zegt, ik wil maar twee kamertjes voor mij absoluut voldoen. Bijvoorbeeld, ja of zoiets. So, maar dat, dat is dan het leven wat zal zijn. En liefde onder elkaar, absolute liefde. Geen tolerantie, maar echte liefde. En dan zullen lopen dan op straat, alle straat, alles zal zijn precies net zoals het nu is. Het is niet dat het, iets anders dan men verwacht, dat het helemaal, uh, helemaal mensen zullen dan lopen als het ware als spoken. Weet je, dat andere. natuurlijk, iets transformatie zal ook komen van ons lichaam. Het zal natuurlijk een andere uitstraling hebben, et cetera, maar we weten niet hoe dat. Natuurlijk zou er ook beschrijven, dat soort dingen, maar. Maar de belangrijkste ding is daarvoor, daarvan is... dat men liefde zal opbrengen voor elkaar. Gewoon spontane liefde. Zonder uh, sentiment. Zonder dat soort of dingen. En dat is onvoorwaardelijk wat ik, ik over spreek. Dan is het beter om nu alvast eraan te werken. Een partij zelfs daarvoor op te zetten. Wie, wie echt weet in politiek te zitten. Maar dat is onvermijdelijk, Dat is dan de winnende partij zal zijn... Als je nu dat doet, dan zal na zoveel jaren, wie weet hoe, hoe lang dat duurt, zal het de, de, de overwinnende partij van de hele wereld zijn. Ja, om op die manier te presenteren. Maar het probleem is dat je kan het niet opleggen van boven. Al die 6.000 jaar moet het opgewekt worden van beneden. Partij is het iets wat het een beetje een toch wel stemming van de mensen nodig is de mensen moeten natuurlijk dat onderschrijven, moeten wel achter jou staan, maar toch wel moet je dan opleggen daarna iets aan de mensen, en dat kan niet hier. Eigenlijk, daarom al die dromen van die, van die tegenwoordige kabbalisten, die dan denken, proberen dan allemaal uh, verkondigen dan de kabbala -staat de, staat, de staat van kabbala, en dan hebben ze ook nog uh, wilde plannen om Ergens een eiland uh, uh, te kopen. En daar een kabbala staat op de te richten. Dat is natuurlijk een, een geweldige mooie zaak. Voor iemand die dan ook weer een andere vorm van een machtsverhouding. Die absolu is absoluut tegen. Absoluut niet, niets met kabbala te maken heeft. Hè? Kabbala moet zitten overal. In de elke straat. In elke, in de, in, hoe heet het, Moluker ...en in de PC-Hoofdstraat. Ook in de Malukerstraat, moet ook overal moeten daar ook... ...ik ben daar een keertje geweest, ik was een beetje geschrokken... ...schrok ik me van wat ik zag, hoe dat allemaal verpeuperd was. Ja, da Malukerstraat, ja? <coughs> hoe verpeuperd dat was. We, we, we waren met de auto, moesten we daar passeren, s'avonds. Ik heb het gezien, ik kwam eruit... ...we liepen daar de hele straat door... ...en ik voelde mij net of ik in een ander land ben. Ik ben helemaal verpeuperd en dat... En, uh, ver ja, verpuiperd, ja. Ik bedoel, de levenssfeer is, is daar. Het is net of je loopt in een andere straat. Het heeft niets met kleuren te maken, maar het is zo erg bedrukt voelde ik mij ook daar. Alles moet daar, daar heb je alleen maar kaballen nodig. En alles komt het leven daar. Echt waar. Niets anders heb je nodig. Niet uh, weer daar een mooie bioscoop en dat, allemaal, allemaal uiterlijke dingen. Van binnen moet het komen. En ja, dan moeten mensen zijn, moeten, niet moeten, maar dat komt. Dat men daar bij elkaar komt, dat in plaats van de andere dingen, dranken en allerlei andere dingen, dan komen we daar ook over, iets, iets over het leven spreken. Dat men zal ook daar overal, dat men zal het voelen, zien dat het doel is, op hen slaat ook net zo als op anderen, dat zij ook niet achtergesteld zijn, absoluut niet. Naar hun gevoel misschien wel, nee, absoluut niet. Het is niet alleen nergens. Niemand is achtergesteld. Ja, duidelijk. Maar ook geestelijk, dat belangrijk is, geestelijke verheving voor de mens. Dan kan die ook de weg vinden, de mens. Zal de mens de weg vinden, overal, in welke straat, waar die ook is. Zeven. Uh, de linker kolom. De zeven. Regel zeven. We say, Begin the Hamina, Hol itvan, Nafku, Min, Acht, Kamech, Below to Elata. And that is what I said, the sober self. Zeven, <speaking> Begin the Hamina, Aangezin, Ik, Zach, Ik, this letter Aleph. Kool it van alle letters nafku min kamech, die uitgingen van jou acht, Beloto Alata zonder resultaat. Dubbelpunt. Ki am shelo hirhiva neichen ha'alef halot man met sma Koma. Want... De reden daarvan, de reden dat de letter Alef geen, geen hoogmoed had, ja, of honden niet, kan het? Honden? honden. Oké, okay. geen hoogmoed had, uh, of trots, geen hoogmoed had, om lahalot, man, sma, om man uit zichzelf. Uh, op, op te laten komen, niet alleen hoogmoed. Uh, niet edelheid zelfs. Uh, groot van zichzelf een beetje voelen. Arrogant. Ja, misschien kunnen ze zeggen, uh, een vorm van for. arrogantie gaat. Niet de arrogantie gaat, niet de, niet de, niet de, niet de puf, niet de arrogantie. Die geen, geen puf gaat of geen. Nee, Hergiva heeft een beetje heeft te maken, toch wel met trots zijn. Uh, lef. Huh? Lef, misschien. lef is goed. Ja, we kunnen ook zo. Het is niet een plaat, maar dat is goed. Geen lef gaat om, misschien, ja, om, uh, op, om, op te, om haar man op te laten komen. Is erg, erg. Het woord, het woord uh, hiervoor, het laatste woord van de regel 8, wordt erg zelden gebruikt. Het is erg archaïs. Ik het zeggen, maar het geeft niet. Dus het, het feit dat zij niet Groot op, groot op ging om de man zelf op te laten komen, is shrata om omdat zij zag kin Shekolhautiyot Yatsublio toilet, dat alle letters die uitkwamen uitgingen, zonder resultaat, zonder, zonder nut. Uh, B, dat is niet goed. Hier is het na de komma 10: de laatste twee woorden. Hier moeten we key maken, dus dat is gescand niet zo goed. Van die bed moeten we kaf maken. 1 ja? na 2. 1 ja? na het laatste, laatste woord. 1 na het laatste woord van de regel 10 moeten we van die beetje kaf maken. Key, want, niet barreer. Elef, Shejesh, Bacholako Mot, Bichinato, Leumazzo. Want het is new, het is niet barer, het is duidelijk geworden, 11 Dus na al die na al die binnenkomsten en uitgaan, uithangen van die letters is het duidelijk geworden, 11 dat in elke letter zijn er, of in de elke, elk niveau, op elk niveau was er, van die letters dus, was er uh, een aspect dat tegenover was. Dus eentje, de eentje, eentje is in het hele en de andere is in het, in het onreine. Dus altijd tegenover een komt een andere bij alle letters was het wel het geval. Lefichaat 12. chashwa, shegam hi een natovad mehen, vegam khnekhnekhda da dertien jes leumard. Lefichaat daarom twa twalv, chashwa gam hi ook zei ook de letter alef dacht dat zei een mehen dat zei niet beter is dan de andere -dan, -dan, -dan, dan hen. We gaan knikken da, en dat ook tegenover haar. Dertien. Je ja, sluw, maar tegenover haar heb je ook een tegenligster. Ja? Dus in de onreine, in een onreine. Punt. Dertien naar de punt. We zeggen, en dat is wat ze zei. Maar Anna Abit veertien, Taman. Wat zal ik daar doen? Kiraiti, sheini towajo terme hen. Omdat ik zag dat ik niet beter ben, ben, niet beter ben dan hen. Zie je dat? Want zij wist wel dat, dat, als het ware, dat zij kan niet opbrengen, maar zij dacht ook dat zij het tegenlichster had. In it on reine, yeah, in it's safe, right. fifteen, Fajftin, umar. Vetu, de gai, jagivat ale ot bet, nivzavsa zestin ravrava da, velo malka ila a Zeifentin le avra And that is what I said, fifteen, And it's over. En bovendien, de haa je -ja hivat, ha -ja dat jij gaf aan de letter bet, Nivzavza eh, ravravada, dit groot geschenk. Uh, we Utlemalka -ja utle malka en het past niet aan de koning. Ila a, aan de hoge koning, zeventien. Le Avra om het afteneem van de eine et cetera, soos we bet We hulle, en so Dubbele punt. Weet aan bed, shelo hier hafti achtin la man hu mishum shum sheklar kavata neekentit ikar binjan kol bij mij dat daar is een Twintig. Bij Olam, hè, sedivane. Kanal. Eh. Uh, uh, dubbele punt, zeventien na de dubbele punt. Wet aan bed. En een tweede reden is. Eh. Schelo, hier hafti, la lotman dat ik had geen lef om, om de man op te laten komen, om binnen, dus binnen te komen naar de, naar de schepper. Hoe je dat komt omdat ik al zag, dat jij hebt al uh, vastgesteld, ja, vastgesteld, Ikar uh, Binyan hebt al uh, de kern van het gebouw, van de partsoef, hij heeft het al vastgelegd, vastgelegd, de kern, van het, van het gebouw, van de partsoef, uh, met, dat jij het doet, met de, met de letter, met de eigenschap, van de letter bed, jij hebt het vastgelegd, aan de letter bed, dat, uh, dat uh, het gebouw, van de partsoef, dus, zie je dat, het scheppen van, van de wereld is het, hij noemt het nu, de, het gebouw, het vastleggen van het gebouw van de Partsoef. Van Tint Sferot. De hele wereld is niets anders dan Tint De schepper heeft niets anders gemaakt dan dat module van Tint en In alle verhoudingen van Tint En de rest kwam uit zichzelf al. zeg je uh, dat? Ontvouwd werd. Eigenlijk? Al het fysiek en, en alle andere werd allemaal buiten als het ware de schepper zelf uh, volbracht. Natuurlijk alles door schepper, maar alles zat het in het programma. Ja, net zoals je deed bijvoorbeeld, in, kijk nou naar Japanse fabrieken, nu ook hier, maar enorme, enorme fabrieken waar enorme motoren draaien, enorme machines draaien, machinerie, enorme draaien. Ook de, neem ook bijvoorbeeld elektrische centrales. Kijk nou, en zit alles nou in dat klein programma'tje daar. Al die coderingen zitten daar. Zo so ook in die teamsverrot zit de hele codering uh, van het hele Hilaal. En als we die weten hoe dit programma in elkaar zit, kunnen we alle kanten uit. Met dit programma kan je alles kan je ook deze wereld, kan je alle ziektes absoluut uitroeien uit de aarde. Er waren, er waren geen ziektes trouwens in, in, het, in, in, de, in, de, in de wereld, waren geen ziektes. Er waren geen ziektes in de wereld. Trouwens, Jacob, onze voorva voorvader, was de eerste die gevraagd had, verzocht had, hij was dicht bij de schepper, hij had verzocht de schepper om ziektes ook te brengen hier op aarde. Wat betekent dat? Dat de, mens, dat de mens tijd zou nemen om te reflecteren. Ja? Dat de mens ook tijd zou hebben om af te ronden zijn leven. Het is ook een grote zegening wat dat komt. Als de, de ziekte komt, als het ware, dan kan het ook een enorme zegening zijn voor de mens. Dan kan die een beetje kijken naar zichzelf, heel anders. Ja? de mens kan heel, heel andere ogen ik heb, eh, op een andere manier zien... Dat jullie vertellen van mijn uh, een goede vriend in Moskou was bij mij, bij mij. Hij was een grote, is nu ook nog steeds, een zeer grote geleerde, topper, absolute topper daar. En uh, ook in wereldformaat. En hij was zo so in, in met business, met al die andere zaken, totdat hij een, een hard, hard aanval had. Een vorm van hartaanval. Hij nu werkt al twintig jaar, daarna werd hij nog erg hard. Maar, maar ik zag hem toen, toen hij, na dat, nadat hij vanuit het ziekenhuis eruit kwam, na die hartziekte, hartproblemen uh, die hij had, en ik zag totaal andere mens. Ik zag ogen, ik zag de mens in hem. Ik kwam hier naar Amsterdam, ik bracht hem met een auto naar Parijs, een beetje met hem zo. So, maar de, dat blinkende, overwinnende was weg. En dan zie je een mens. En pushen, pushen, pushen, steeds weer. Nu weer, weer. Pushen, pushen, pushen, pushen. Is, is, maar dan zie je de mens. Uh, maar het is ook niet de bedoeling natuurlijk. De in die 10 sfeer zit die oplossing voor alle ziektes. Natuurlijk, dat moet gepaard gaan met de ontwikkeling van de mens. De mens moet willen natuurlijk, de mens moet van beneden opwekking doen. Als de mens hier op aarde slecht leeft en je wil dan genezen worden door gewoon pilletjes of iets anders. Natuurlijk is het zijn eigen, het is niet, de blame moet niet voor de hogere ...aan hogere gegeven worden. Eigenlijk, Als een mens goed leeft... ...en dat in hij, dan, ...dan kan die de mens altijd... Uh, ...zo... Uh, ...ziekte als het ware... ...uitstellen of dat... ...maar in principe de mens is niet geschapen... ...om ziek te worden. Dat is allemaal gevolg is... ...van... Uh, verdere ...van het niet luisteren van de mens... Naar de bron. En wegraken van de bron. Want als je mens met de bron één wordt. Steeds. Dan ontvangt je dan dat licht van bracha. Licht van de zegening. Dan kan hem niets overkomen. Ja. Dus. ja Oké. Okay.